Met het op het vrachtschip dat eerder vandaag werd aangevallen in de buurt van Jemen... waren geen Nederlanders aan boord. Dat zegt de eigenaar van het schip dat vaart onder de Nederlandse vlag. De aanval gebeurde in de Golf van Aden op zo'n 200 kilometer uit de kust. Het schip werd geraakt door een projectiel en er is brand uitgebroken. Er zijn zeker twee gewonden. De 19-koppige bemanning van het schip wordt geëvacueerd.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 Met de nieuwe fabriek wordt een flinke stap gezet in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zegt het ministerie. Daardoor worden gezondheidsrisico's voor omwonenden verkleind. Hongarije heeft 12 Oekraïnse nieuwssites geblokkeerd. Dat gebeurde als vergelding voor het blokkeren van acht Hongaarse sites door Oekraïne eerder deze maand. De Hongaarse sites zouden het nieuws presenteren met een pro-Russische insteek. Dat zou een gevaar zijn voor de veiligheid in het land. Een woordvoerder van de Hongaarse premier Orbán zegt dat ze volgens hem werden geblokkeerd... omdat ze kritisch waren over de Europese sancties tegen Rusland... over Europese steun aan Oekraïne en over de stichting van George Soros, de politiek tegenstander van Orbán. In de Spaanse regio's Valencia en Catalonië is veel overlast door zware regenval. De Spaanse Weerdienst heeft code rood afgegeven...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 I feel the Martinez Cassation through my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 that it's safe Singing melodies about lands far away But to try and break out he's too afraid This bird needs to let go before it Ook een vrije vogel? Ja, nou ja, het grappige is, ik schreef het liedje in coronatijd. En hm? toen voelde ik me dus echt totaal geen vrije vogel. Niet, niet. <laughs> maar toen ging ik er dus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 4 oktober yes. in Westwaard. Waar ligt dat? Um, ja, een beetje in de buurt van Hoorn en Daar dus. Da da da um, da ja. ja, precies. En de is het een buitenfestival waar... ook? Nee, nee, het is binnen. Dus oh. met elk weer kan het gewoon doorgaan. Oh. <laughs> dat is ook wel fijn. En we zijn bijna uitverkocht. Dus als je erbij wilt zijn, dan is het wel slim om, uh, om snel nog een ticket te kopen... voordat je misschien misgrijpt. En wat kunnen ze dan doen? Um, flatmountainfestival.nl Duidelijk! Nou, dan is dit ook bij deze gezegd. Dan gaan we verder met... <laughs>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 It's a reflection of a feeling deep inside my own stirred soul. It's a fleeting memory like an eagle's fading song. I hold on to who was one's mind just before it got exiled. It's a taste of the wild. I can hear it in the rage of a storm as it's pouring thunder, lightning fill my eyes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 Vorig jaar ben ik voor het eerst in Nashville geweest. En toen gingen we met een vriendinnengroep Ook met Amber trouwens. Amber Kamigalië hier ook ja, eens ja, ja, nou, die is niet geweest. Is die niet heb geweest? Een, nee, maar... Amber is nooit geweest. Maar oh. ik heb er wel ooit uh, gesproken vorig jaar. Uh, oh, dat was dat. Tijdens, uh, tijdens, tijdens koepeloptreden uh, um, van het Haarlem Vinyl Festival samen met Ethan Huis. Even voor de mensen die uh, willen weten hoe dat zit. Hmm. Maar dat is Amber K. Want uh, zo... Um,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 Stories, recycling jokes, we're all three dimensional. Till we're pictures on a wall, frozen in a moment in time, pieces of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 Gaan we checken in de samenvatting, eh, mensen. Dit, eh, dit nummer: Lavendel en Camille. Hier dus, allemaal niet alleen. Samen met Hessel Moeselaar. Okay. <tied> Built a window for the snatching sun, and laughed when we dived. We sewed clothes for our stuffed animals, skipped rope there. freedom Floating through memories And dancing through time Sweet scents of lavender and chamomile Swirling through My living room Make up songs With my lover A wave of something Fills the air Free and safe like with my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 TikTok zelfs. TikTok voor een dansje, ja. TikTok. Nou ja, die dansjes die laat ik dan vaak even achterwege. Oh, maar toch niet? ik heb wel TikTok, ja. Is... Het moet nu, hè? Het dat moet, is, ja. Ja. ja. Dat moet alles. Uh, dus, ik uh, moet niks. Dus dat uh, is dus, bij deze uh, ja. dan ook uh, gezegd. Ehm... <laughs> um,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 ik wou nog vertellen, er zijn nog kaarten te krijgen voor mijn release show op 6 oktober. Dus uh, bij deze. Dus is een maandagavond? Dat is een maandagavond, ja. ja.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 You took your hand and I trusted you blindly You took my hand and never doubted me slightly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 words said it's tall